5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Verwarring rond toestand mishandelde grensrechter. Bestuur en toezicht faalden bij Amarantis... en zeer drukke avondspits Rotterdam en Den Haag. Er is verwarring rond de toestand van de mishandelde grensrechter uit Almere. Volgens de politie is de 41-jarige man vanmiddag aan zijn verwonding overleden. Maar de voorzitter van voetbalclub Buitenboys spreekt dat tegen... De man van 41 had gisteren gevlacht bij een wedstrijd van zijn zoon... die bij Buitenboys speelt. Na het duel werd hij geslagen en geschopt door spelers van Nieuw Sloten... waarna hij op de vlucht sloeg. De jongens achterhaalden hem en mishandelden hem opnieuw. Een paar uur na het geweld werd de man onwel en zakte hij in elkaar. Daarna werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De spelers van 15 en 16 jaar zijn direct uit de club gezet. Bij scholengroep Amarantis heeft de afgelopen jaren niet alleen het bestuur, maar ook het toezicht gefaald. Dat zegt de commissie die onderzoek deed naar de financiële problemen bij de instelling voor mbo-studies en voortgezet onderwijs in het noorden van de Randstad. Zaterdag werd al bekend dat de top van Amarantis zichzelf rijkte en incapabel was. Interimbestuurder Wintels zegt dat hij enorm schrok toen hij in februari aantrad. Minister Bussenmaker heeft oud groenlinksleider linksleider Halsema gevraagd nader onderzoek te doen. Rond Rotterdam en Den Haag is sprake van een zeer drukke avondspits dat bij staat Door een ongeluk vanochtend op de A20 blijft de weg richting Hoek van Holland mogelijk tot 7 uur vanavond afgesloten. Vanochtend botsten een vrachtwagen, een tankwagen en een auto op elkaar bij het plein. De automobilist kwam daarbij om het leven. In de vrachtwagen stond brand waardoor het asfalt is beschadigd. Het verkeer wordt omgeleid via Den Haag. De woningcoöperatie IJmere uit Amsterdam is onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat heeft minister Blok voor wonen laten weten. IJmere is na vestia de grootste coöperatie van Nederland met ruim 77.000 woningen. Blok vindt de toezicht nodig vanwege het hoge bedrag aan leningen dat IJmere heeft uitstaan. Ook omdat de waarde van het onderpand door de huizencrisis enorm is gedaald. Minister Blok benadrukt dat IJmere nu gewoon zijn financiële verplichtingen kan nakomen. De woningcoöperatie moet nu een plan van aanpak opstellen om uit de problemen te komen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken praat vandaag met de Israëlische ambassadeur over de bouw van 3000 nieuwe woningen in nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Hij wil dat Israël afziet van de plannen. Gisteren bracht de Nederlandse ambassadeur in Israël zijn bezorgdheid al over aan premier Netanyahu. Volgens de ambassadeur dreigt Oost-Jeruzalem door de bouw te worden geïsoleerd van de rest van de Palestijnse gebieden. De bouw van nederzettingen is illegaal onder internationaal recht, zegt de ambassadeur. Spanje krijgt volgende week bijna 40 miljard euro overgemaakt uit het Europese noodfonds. Het land heeft zijn aanvraag voor noodsteun voor de Spaanse bankensector formeel ingediend. Het grootste deel van het geld wordt in vier genationaliseerde banken gestopt. De overige 2,5 miljard euro wordt gebruikt om een speciale bank op te richten. Daarin worden slechte leningen van andere banken ondergebracht. Spanje kreeg in juni 100 miljard aan Europese steun toegezegd. Maar het land denkt op dit moment aan een kleine 40 miljard euro genoeg te hebben. De inlichtingendienst AIVD zegt dat ook in Nederland Koerden worden gerecruteerd om tegen het Turkse leger te vechten. De Nationale Recherche hield vanochtend 55 PKK-aanhangers aan op een vakantiepark in Zeeland. Volgens de AIVD wordt het eerste contact met mogelijke PKK-recruten gelegd tijdens Koerdische festivals en andere sociale en culturele bijeenkomsten. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een opleidingskamp en later voor een militaire training in Irak. De Nederlandse pensioenfondsen doen het iets beter dan vorige maand. De gemiddelde dekkingsgraad was in november 103 procent. Dat is een stijging van 1 procentpunt. Het gaat al maanden langzaam beter met de pensioenfondsen... dankzij een gunstige re rekenmethode voor het vaststellen van hun vermogen. De fondsen zitten overigens nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105 procent. Paus Benedictus gaat twitteren onder het account @Pontifex. Vorige week werd al bekendgemaakt dat hij het sociale medium zou gaan gebruiken.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 Het weer in het oosten, soms winterse neerslag. In het westen overwegend droog. De temperatuur loopt geleidelijk op tot de graad of 6. Vannacht blijft de temperatuur boven nul. Morgen regenachtig. Aan het einde van de middag in het noorden kans op natte sneeuw. Namorgen blijft het wisselvallig en wordt het iets kouder. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 31 files. Goed voor 140 kilometer. Dus veel aan de hand op de weg. Onder weer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar starten ze het Aanslo en af het reizen... 7 kilometer naar ongeluk met een vrachtwagen. Met af het reizen is alleen de vluchtstok open. Op de A12 richting Den Haag bij Woerden nog 5 kilometer naar ongeluk. Daar zijn inmiddels alle reisstokken weer open. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar zat een vrachtwagen stil bij het Ridderkerk. Die blokkeert uit de rechter reis ook. Daardoor zat er 8 kilometer tussen het Bresseplein en het Ridderkerk. En de A20 in de richting Hoek... van Holland is bij Kroop afgesloten... door een ernstig ongeluk vanochtend. De weg blijft dicht tot een uurtje of zeven vanavond volgens Rijkswaterstaat. En door het ongeluk op de A12 zijn veel mensen omgereden... over de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staan de laardestrallen tussen Kroop het en noordloos 20 kilometer. Het NOS Radio 1 met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Het is uh, bijna zes minuten over vijf. Goedemiddag. Wij hopen komend half uur meer duidelijkheid te hebben... over de toestand van de grensrechter in Almere... die uh, gisteren zwaar mishandeld werd. We hoorden het net al, de politie meldde eerder vanmiddag... dat hij is overleden. Zijn zoon kwam met een andere lezing dat hij toch nog in leven zou zijn. Hoe dan ook, een zeer pijnlijk, uh, pijnlijke, verwarrende situatie. Wij hopen komend half uur meer te kunnen melden. We beginnen met de conclusies van het onderzoek naar scholenconglomeraat Amarantis. Schokkend en onhutschend vindt minister Jet Bussenmaker van Onderwijs deze conclusies. Het bestuur, het toezicht, het ministerie. Ze hebben allemaal gefaald. In februari van dit jaar, toen de school op de rand van de afgrond stond... werd Marcel Winters hier interim bestuursvoorzitter... waar die orde op zaken moest stellen. Meneer Winters, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heeft er in uw visie gefaald? Ik denk dat... Uh... ...velen gefaald hebben. Als je sluipenderwijs in een uh, periode van vijf uh, tot acht jaar dit uh, ziet gebeuren... ...en een uh, scholengroep aan de rand van de afgrond komt, dan denk ik dat het uh, collectief gefaald heeft aan verantwoordelijken. Waar moet ergens zijn begonnen. Waar begon het? Ja, dat zie je. De, uh, naar mijn analyse uh, is het eigenlijk al begonnen met het uh, aangaan van een aantal fusies in het verleden... ...waar, naar mijn oordeel, de, de logica ontbrak. En toen werd er, werden er groepen van scholen samengebracht... Waar er financiële problemen, zogenaamde lijk uit de kast. En toen ging het van kwaad naar erger. En uh, dan begint het dus bij de mensen die tot die fusies hebben besloten. En dan kom je bij de politiek in Den Haag. Ja, als je heel ver terug gaat, is het natuurlijk uh, de Haagse politiek... die uh, de onderwijssector de, eigenlijk al eind vorige eeuw heeft uh, aangemoedigd... om uh, schaalvoordelen te realiseren, op efficiency gericht. En uh, ja, bestuurders hebben dat uh, braaf gedaan of gretig gedaan. Dat kun je over van mening verschillen. En uh, voor een groot deel begrijpelijk en uh, misschien ook wel goed. Begrijpelijk? Maar... Begrijpelijk dat uh, niet braaf is gehandeld? Nee, ik zeg voor een deel uh, begrijpelijk dat dat gedaan is. Als de overheid inzet op schaalvoordelen uh, en op fusiebewegingen en daar ook in zijn systemen op richt... en besturen gaan dat doen, maar dan heb je het al over eigenlijk de uh, eind vorige eeuw, dan begrijp ik dat... Uh, als, je, als u de vraag stelt, uh, is dat nou verstandig geweest... dan denk ik dat je moet vaststellen dat in het onderwijs... Uh, er absoluut ook sprake is van doorgeschoten uh, fusies. Ja, en ja. Amaranthus was er één, naar mijn oordeel. En dan de feiten over die fusie uh, in het onderzoek... zelfverrijking, belangenverstrengeling, financiële onregelmatigheden. En dan vraag je je af, hoe zit het met de toezichthouders? Ja, daar zegt het, uh, het onderzoek ook het een en ander over. Maar je moet eigenlijk onder, je moet onderscheid maken in twee vraagstukken. Inderdaad... Uh, dat we zeggen gedrag wat volstrekt niet, niet kon eh, versus eh, falen van een organisatie in zijn professie en de bestuurders door eh, te willen fuseren. Iets wat ik in ieder geval geen logische samenhang vond, uitermate ingewikkeld, onoverzichtelijk voor velen, eh, verschillende soorten onderwijs. En dan ja, als niemand het meer kan overzien, ik heb eerder wel eens gezegd, dan is het van niemand behalve de problemen, die zijn van iedereen. En dan ontstaat er een organisatie waarover u schrijft... er ontbreekt een moreel kompas. Kunt u daar voorbeelden van geven? Uh, ja, kijk, op enig moment wordt het uh, uh, ieder voor zich. En uh, uh, god voor ons allen, zo loopt dat af. Uh, als je in de loop der jaren als uh, organisatie ziet, medewerkers zien dat er uh, misdragingen zijn of, of twijfelachtige keuzes die uh, mensen die voorbeeld moeten zijn voor een organisatie maken. Het hele bekende voorbeeld is natuurlijk dat een bestuur op de Zuidas gaat zitten, het, het duurste stukje van Amsterdam, terwijl sommige scholen in barakken, hun onderwijs moeten verzorgen, dan wordt dat niet begrepen. Dan creëer je een enorme uh, cultuurprobleem. En uh, ontbreekt het, uh, naar mijn idee, aan de goede afwegingen. Ja, u kwam er in februari van dit jaar hè? Ja. Uh, Voordat u begon, moest in ieder geval de Raad van Toezicht weg en ook de mensen die uh, verantwoordelijk waren voor, uh, voor wat er ja. gebeurd is. U hebt, neem ik aan, ook uitgebreid gesproken met de docenten van Amarantus. Ja. Wat, wat was hun verhaal? Wat sprong daaruit? Uh, nou, wat ik. Uh, wat ik eigenlijk wel vreselijk vond om te horen hoe deze mensen jaar in jaar uit allerlei signalen hebben afgegeven naar leidinggevende, naar management, naar bestuur, dat het de verkeerde kant op ging, ook medezeggenschap. En uh, ze op enig moment in de loop der jaren murf waren geworden en dachten nou, ik doe mijn ding wel, want ik word niet gehoord, het wordt niet gezien, het wordt niet erkend. En uiteindelijk zijn het de docenten, de medewerkers die de pijn moeten leiden, hebben er 250 moeten ontslaan. Dat was vreselijk. Uh, dus ik vond het uh, vreselijk om deze uh, mensen dit beroerde bericht te moeten geven. Tegelijkertijd uh, wil ik zeggen, we hebben uh, in vijf, zes maanden hebben we gereorganiseerd, gesaneerd, 250 mensen afscheid genomen. We hebben de scholengroep opgesplitst, Amarantus is niet meer. In vijf zelfstandige, wat kleinere en wat logischer groepen van scholen. En er wordt uh, knetterhard gewerkt aan een nieuw perspectief door mensen die uh, veel littekens hebben, maar met veel elan en veel passie nu uh, fantastisch werk weer doen, gericht op waar het om gaat onderwijs geven. Maar dan schrijft u ook in uw uh, beschouwing over het rapport... Amarantis was een doorgeschoten fusieproduct, zoals er ja. in het onderwijs meer zijn. Uw woorden, welke zijn dat ja. dan? Uh, ik denk dat daar, waar een organisatie te groot, te complex wordt... Uh, dat je dit soort signalen krijgt, dat dat soort uh, organisaties zich de vraag moeten stellen... Uh, hebben we de goede maatvoering. En wat je niet moet doen, is uh, te eenvoudig denken... bij x aantal leerlingen uh, is het te groot of te klein... Het heeft te maken met, in een ingewikkeld woord, homogeniteit. Hoort iets logisch bij elkaar in een stad, in een type onderwijs? Ja, dan nee. Dus laten we niet te eenvoudig kiezen voor een bepaalde soort schaal. Maar waar het om gaat, een docent een medewerker. Voelt u zich trots bij zijn werkgever? Voelen mensen zich daar thuis? Uh, is, de, is de lokale wethouder, voelt u dat als zijn scholengroep? Kortom, heb je eigenaarschappen, betrokkenheid uh, binnen je scholengroep? Heb je die, zit het goed, denk ik. Heb je die niet, dan heb je een zekere mate van anonimiteit, vervreemding, niemandsland. En een vacuüm waarin leiding zijn gang gaat, dan denk ik dat het uh, fout zit. Maar is daarmee per definitie een kleinere school beter? Nee, dat hoort je mij ook niet zeggen. Uh, het gaat om de maatvoering. Uh, soms kan klein uh, slimmer en beter zijn. Uh, soms is het ook logisch dat je in een zekere schaal, als het logisch bij elkaar past in een stad, in een regio, een bepaald type onderwijs. Het heeft ook te maken met hoe je het uh, intern organiseert. Soms kun je een wat grotere schaal hebben en het toch heel kleinschalig organiseren. Maar uh, wat is dan bij die grote schaal van essentieel belang dat die vervreemding niet optreedt? Dat mensen inderdaad trots kunnen, kunnen blijven op de scholen waar ze bij horen? Dat er een, een, naar mijn idee een soort logica moet zijn dat die scholen, dat die groepen van scholen bij elkaar zitten in één bestuur, in één uh, nou, amaranthus of hoe je het dan ook, uh, ook noemt. Uh, en als het te verspreid is, als de VO-school in Almere helemaal niets te maken heeft met het mbo in Amersfoort, waarom zou je dat dan tot één fusieschool maken? Tegelijkertijd wil ik erbij zeggen dat de afgelopen 15 tot 20 jaar de overheid natuurlijk in heel veel maatregelen heeft ingezet op schaalvergroting bij besturen. Want veel kleinere scholen werden murf en soms ook stapelgek van alle aanschrijvingen, alle voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus wat ik het ingewikkelde vraagstuk vindt, waar ik hoop dat de Amaranthes pijnlijke les ons wat leert, is hoe kunnen we nou die ingewikkelde inrichting van het onderwijs nou zo maken dat mensen zich thuis voelen, eigenaar voelen van de school, trots zijn op hun werkgever en hun school, en we toch goed toezicht hebben, goede betrokkenheid hebben van OCW, zonder dat het een soort bureaucratie wordt, die uh, anoniem maakt en tot vervreemding leidt. Maar ik is dat ingewikkelde vraagstuk over Amaranthes niet terug te voeren ook tot een groot element hebzucht? Uh, als het alleen dat was, dat is vreselijk, maar dan was het nog een overzichtelijk probleem. Maar als er geen hebzucht aan de orde was of is geweest, en het gaat nog steeds, zoals het bij Amaranthus gebeurd is, de verkeerde kant op, en er zijn natuurlijk in de samenleving meer voorbeelden geweest waar het de verkeerde kant op ging, dan is ook zonder hebzucht dit nog steeds een ontzettend belangrijk vraagstuk. Wat is de goede maatvoering om scholen met betrokkenheid tot in een uh, lokale omgeving uh, uh, goed neer te zetten? Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Interim-bestuursvoorzitter van Amarantus, Marcel Wintels, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij terug naar voetbalvereniging SC Buitenboys in Almere... waar de hele middag onze verslaggever Paul Sanders al is. Paul, ik moet zeggen, ik voel enige schromen om het hier met je over te hebben... maar zo is het af en toe met het nieuws, want uh, er is verwarring ontstaan... over het al dan niet overlijden van de grensrechter... die daar gisteren is mishandeld door een aantal jongens... op het voetbalveld in Almere. Wat is jouw laatste nieuws hierover? Nou, het laatste nieuws is: ja, ik kan het uiteindelijk ook wel meteen aan de voorzitter vragen die hier naast mij staat. Uh, de vraag vanuit de studio is: er is veel verwarring over uh, het lot van uh, de man die gisteren is mishandeld. Wat kunt u daarover vertellen? Meneer Oost is dit trouwens, u ja, bent de cool. voorzitter van de van SC Buitenboys. Ja, ja want, uh, we hebben allemaal lezen natuurlijk op Twitter en uh, Facebook dat meneer uh, is overleden. Uh, wij hebben net zijn zoon uh, aan de lijn gehad en uh, het is 100% nog niet zo. Nee. En verder, ik snap uit prijsje overwegingen van de familie, kunt er verder natuurlijk nog niet zoveel over zeggen. Maar in ieder geval, de man is niet overleden. Dat is in ieder geval het belangrijkste nu. Dat is uh, het allerbelangrijkste. Ja. Um, als we toch even doorpraten, we kijken nu, we staan midden op het, op het terrein van de SC Buitenboys. Het licht is aan, maar er wordt niet gevoetbald. Nee, we hebben vanavond uh, alle trainingen afgelast. En waarom hebben we het licht aangedaan? Uh, we kunnen niet alle leden zomaar bereiken. Uh, er komen natuurlijk zo uh, jeugdspelers hier naartoe. En om ze helemaal in het donker ontvangen, dan uh, leek ons ook niet zo uh, wat. Uh, hebben we hebben gewoon het licht aangedaan. Ja. Wat, is het, wat is de impact geweest op, uh, op, op de club, wat er gisteren is gebeurd? Uh, ja, volgens mij ben je best wel de hele middag hier aanwezig geweest. En uh, ja, het, is, het is down, het is uh, boos uh, op de KVB. Uh, uh, het, uh, het is niet fijn hier op dit moment. Nee, u, u zegt ik ben boos op de KVB. Waarom? Uh, wij hebben nog geen telefoontje gehad van de KVB. Helemaal nul. En ik denk dat uh, in dit soort situaties ze ons uh, heel goed hadden kunnen helpen met. Uh, pers, naar de pers toe, hoe moeten wij ermee omgaan? Ik bedoel, we zijn allemaal vrijwilligers. En er waren vanmiddag hier 15 cameraploegen aanwezig. En ja, ik heb mijn best gedaan. En, uh, maar met een beetje hulp van een organisatie... die daar een beetje ervaring mee is, zal het wel fijn zijn. Ja, want dit hoort niet bij uw taak als voorzitter. U hoort zich bezig te houden met voetbal. Ja, en de, hier, hier heb ik ook geen zin in. Weet je, en uh, het is ook niet leuk zo. En, uh, gelukkig hebben we 1400 leden die we gelukkig kunnen maken om hier in bestuur te zitten. En, en daar doen we het ook voor. En, maar dit is niet leuk. Nee. Um, we moeten er natuurlijk niet te ver vooruit kijken, want uh, de actualiteit is het belangrijkste op het ogenblik. Maar ja, wat kun je ermee als club, met zo'n incident? Kun je er iets mee bijvoorbeeld naar de jeugdspelers toe? Door ze nog eens extra op het hart te drukken dat geweld op het voetbalveld niet hoort. En wij in Almere zijn in ieder geval daar heel druk mee bezig hè, met uh, alle clubs in Almere. Uh, vanavond uh, gaan we ook uh, proberen zoveel mogelijk leden hier naar de club te krijgen om te kijken van, oké okay jongens, dit is er gebeurd. Uh, hoe kunnen we ermee omgaan? En hoe kunnen wij het voorkomen? En uh, ook de jongens van de B3, hoe, ze, hoe, hebben ze, hoe zijn hun ermee omgegaan? Want uh, het is geen uh, een knokpartij geworden. En dat denk ik dat het ook uh, uh, voorkomt uit uh, het, het, het reactie van de jongens. Was u erbij eigenlijk? Nee. Nee, nee, nee, nee. Wat heeft u gehoord van de mensen die er wel bij waren? Ja, dat het verschrikkelijk was om te zien en om mee te maken. En uh, gewoon dat iemand een volwassen iemand van 41, uh, vader van drie kinderen... Uh, ...op de grond ligt en uh, gewoon vol ingeschopt wordt... ...en hij opstaat, wegrent en een paar meter later weer tot volle gebracht wordt... ...en weer op hem ingeschopt wordt. Ja. Dat is verschrikkelijk. Heeft u nog wel zin in voetbal dan? <laughs> op dit moment niet. Nee, dan ben ik echt serieus. Het, uh, we, we hebben het er ook over gehad van we gaan lekker stoppen. We gaan, uh, het is zonde voor ons tijd en ik zit de hele dag al uh, met de persen ik bezig... ...en het is leuk als je kampioen wordt of weet ik veel wat... <laughs> ...maar niet met dit soort dingen. Nee. Dank u wel voor dit moment. Paul, Paul ja, nog heel ja. even. He. Paul, ja. want jullie hadden het over de privacy. Uh, uiteraard uh, moet die gerespecteerd worden. Ik, ik wil je wel even meegeven ja. dat de politie nu net heeft uh, gezegd... dat de man klinisch dood is verklaard. En dat uh, ah, verklaart okay. min of meer bij hun... kennelijk het misverstand van hun uh, bericht eerder uh, deze middag. Nou, tot zover. Uh, Dank je wel, Paul Sanders, voor jouw werk vanuit Almere. We hebben ook ruimte voor meer heugelijk nieuws. Dit Radio Nationaal. want Kate... Kate is zwanger, daarvoor gaan we naar Londen, naar onze correspondent Arjen van der Horst. Dan gaan we naar uh, John Hoka, want die heeft verkeersinformatie. Ja, 26 files, goed voor 120 kilometer. Het is nog vrij druk in de regio Rotterdam. Op de A20 in beide richtingen bij Kropend-Tabrechtseplein... ...staan files van 5 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met a 16 richting Breda. Er staat 7 kilometer tussen Kropend-Tabrechtseplein en Ridderkerk. Wel zijn de reizen ook alweer vrijgegeven. Nou, diezelfde A20 richting Hoek van Holland... ...is nogal steeds afgesloten bij Kloopend tabrechtseplein ...door een ongeluk eerder vanochtend. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat staat tot een uur. 7 vanavond. En door het ongeluk vanmiddag bij Woerden op A12, daar zijn alle reisen ook weer open, zijn veel mensen omgereden over A27. Utrecht richting Gorkum, Daar staat tussen Utrecht Veemark en Noorloos nog 20 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucelle Carrasso en Tim Overdik. Onze vaste luisteraar vorige week van Hieke Jippen zal kunnen horen... er komt een koninklijke baby aan ja, in groot brittannië oh, oh, pardon, neem me niet kwalijk. Ze had een slabbetje gekregen volgens mij, vertelde Hieke. Oh, dat was het, ja, inderdaad. Uh, het nieuws over de baby die verwacht kan worden... in de buurt van Buckingham P P Palace. Daar hebben we nu contact, daar was even verwarring over. Dat is er nu wel met Arjen van der Horst. Het heugelijke nieuws, uh, daar staat het toch een beetje op te wachten, Arjen. Ja, eigenlijk al sinds Kate en William getrouwd waren. We hebben sindsdien ook een eindeloze stroom aan berichten gezien... van tabloids, kranten, binnen en buitenland, die maar keken naar Kate. Is het een buikje? Is ze nu zwanger? Is ook al vaker een valse melding geweest dat ze zwanger was. Nu weer, maar met dat verschil dat er nu dus wel de bevestiging komt... van St. James's Palace, de woordvoerder van William... die dus bevestigt dat Kate zwanger is. Ze is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis omdat ze heel erg uh, last had van uh, zwangerschapsmisselijkheid. En uh, verder hebben we te horen... Nu is ze echt nog maar net bekend hoor, we weten niet zoveel. Maar, maar ja, hij uh, ja, is er nog is helemaal een... van... Uh, ja, de, de, de, zwangersch de, de zwangerschap is in, de, in een zeer vroeg stadium. Dat is het enige wat, wat we tot nu toe weten over de zwangerschap van Kate. Goed, dan hebben we Charles, dan hebben we William en deze baby. Hoe staat het met de troonsopvolging? Heb je daar al in verdiept? Ja, dat is, dat is wel heel interessant om te zien wat het geslacht van deze baby gaat worden. Want eh, in, in Groot-Brittannië geldt nog steeds een eeuwenoude wet van 300 jaar geleden... dat de mannen altijd voorgaan in de troonopvolging. Dus stel dat William en Kate een dochter krijgen en vervolgens een zoon. Volgens de huidige wet zou betekenen dat de zoon dus eh, eerste in lijn wordt voor de troon. Daar, daar komt waarschijnlijk wel verandering in. Er wordt al heel lang gesproken dat die wet niet meer van deze tijd is. Het is discriminerend voor vrouwen. Het uh, staat ook nog in die wet dat ze niet met katholieken mogen trouwen. Nou, er wordt nu over gesproken om dat te veranderen. Dat kan niet alleen Groot-Brittannië doen... want de Queen is op dit moment ook nog het staatshoofd van vele andere landen. En binnen de Britse gemeente Best wordt er dus gesproken om die regels samen te veranderen. Dat zal waarschijnlijk een heel lang proces worden... maar misschien wel op tijd, stel dat ze een dochter krijgen... dat, eh, dat die wet dus veranderd is als deze eh, nieuwe troonopvolger... de volgende in de lijn is voor de troon. Eerst maar even wennen aan die morning sickness voor Kate in het ziekenhuis. Goed nieuws van de vrouw van de Britse, prins William Arjen. Dank je wel. Nou, dan een heel ander nieuwtje. De Paus zit op Twitter. Tenminste, hij heeft een Twitternaam. Dat is niet het Paus. Het Poop. Het Benedictus XVI. Nee, het is Ed Pontifex. Correspondent Rob Zoutberg. Was er snel bij, want die werd zijn 163ste volger op Twitter. perszaal van het Vaticaan zal hier inmiddels volgelopen met toch snel tientallen en nog eens tientallen journalisten. Cameraploegen. Hierbij één voor één. Belangrijke vraag. Het. Twitter account van de paus. As I said, we're always happy when influential leaders join the platform because they draw more engagement and bring some of their fans along. So it's really exciting to have the Pope on. He's obviously, you know, one of the most important figures in the religious space in the world today. Aanwezig hier in de perszaal is Claire Dias Ortiz, topvrouw bij Twitter en zegt: "Ja, het is ontzettend belangrijk dat de paus nu ook op Twitter zit. Net zo goed. Als de Dalai Lama naar Twitter toekwam, spirituele leiders die hun boodschap verkondigen. En ik ben ook blij dat de paus bereid is om vragen, spirituele vragen, te beantwoorden op zijn account. Zo moet Twitter ook gebruikt worden. He's he's asking the world to send him questions on faith and his first tweet will be an answer to those questions. So he's saying, een you know, he's putting a stake in the ground and saying he wants to communicate with people and he's starting that with his first tweet. Het is niet voor het eerst dat de paus de moderne media omarmt om zijn boodschap te verkondigen. Al in de jaren 30 zocht hij samenwerking met de uitvinder van de radio Marconi om Radio Vaticana op te zetten. Het gaat nu niet anders. Het Twitter adres Pontifex ik is maar liefst in zeven varianten te volgen: het Spaans, het Italiaans, het Portugees, het Duits, het Pools, het Arabisch en het Frans. My name is Paul Chai en I'm the Secretary of the Pontifical Council for Social Communications. Waarom is het zo belangrijk voor het Vaticaan dat de paus actief wordt op Twitter? Ik denk het een a recognition of the importance of Twitter as a channel of communications. En niet zozeer so een kanaal van communicatie, maar als deel van nieuwe media, die een hele omgeving hebben gecreëerd waar mensen hun leven leven, hun nieuws vinden, vragen Zie Zie daar de reflectie van het belang dat de paus heeft om aanwezig te zijn op, in die moderne media, om deel uit te maken van de debatten die daar gevoerd worden, om deel uit te maken. Je kan zeggen ook ja, van moderne communicatie. I think natuurlijk we'd be finding to begin summaries teaching. twee belangrijke openbare bijeenkomsten die de paus iedere week houdt en voornamelijk zal het Twitter account gaan over de samenvatting van die bijeenkomsten. The pope is not on I think the pope The Pope in this channel, as in het gaat Het gaat erom om het woord van God te verspreiden. Dat is het belang dat de paus heeft. Ik denk niet dat hij zich over een zaak als vatilieks zal uiten. Dat heeft hij immers tot nu toe ook niet gedaan. And that's more than any other issues, I think. En het ging uiteindelijk razendsnel met dat nieuwe Twitter-account @Pontifex. Kwart voor twaalf, 163 followers... 12 uur, 1300, half 4, 80.000 followers. Geen slecht resultaat voor een nieuwe Twitteraar die nog altijd geen enkele tweet geschreven heeft. Rob Zoutberg, we hebben het even een beetje te bijhouden, dat Twitter-account. En het verhoogt keer op keer. Op dit moment heeft hij 131.246 volgers, Lucella. Hij volgt er zelf zeven. En welke zeven zijn het al, wil je weten? Nou, Rob, jij? <laughs> hij volgt zichzelf, die verschillende talen. Zeven mensen die je volgt zichzelf. Okay. Kijk, de ego's op Twitter. Goed. Dan uh, gaan wij naar de A20, want daar is al sinds vanmorgen een probleem. Tussen Gouda en Hoek van Holland botsen een vrachtauto, een tankwagen en een auto op elkaar bij het plein. De automobilist is daarbij om het leven gekomen. Debbie van Slechtenhorse is van Rijkswaterstaat en houdt de situatie in de gaten. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. En dat opruimen van al het, uh, alles wat daar op de weg is gekomen, dat duurt vrij lang. Hè? Wa waarom is dat? Um, de vrachtwagen, de tankwagen, die was uh, geladen met een grondstof die uh, zeer langzaam kon worden overgepompt. Dus dat heeft enige tijd in beslag genomen voordat uh, de tankwagen kon uh, worden weggetakeld. Want het was dat niet is... zo dat dat op de weg zelf terecht was gekomen? Nee, er is ook wat op de weg terechtgekomen, dus in eerste instantie moest de tankwagen leeggepompt worden voordat die weggetakeld kon worden. Dat is wel al gebeurd. Dat betekent dat nu de weg schoongemaakt moet worden met een zogenaamde zoapcleaner noemen wij dat. En dan vindt er een asfaltreparatie plaats. Want, want zat daar olie in of zat er iets anders in die tank? Nee, er zat een uh, grondstof in uh, voor uh, wasmiddelen, wat ik heb begrepen. Oké. Okay. En um, er wordt nog op dit moment dus uh, de boel uh, schoongemaakt. Wanneer verwacht u dat de weg uiteindelijk weer wordt vrijgegeven? Uh, de verwachting is nog steeds dat die rond zeven uur wordt vrijgegeven. Goed. En ondertussen uh, wordt de boel omgeleid waar mogelijk... Ondertussen wordt de boel omgeleid. We hebben wat vertraging gehad op de A12, maar die is, dat is gelukkig weer verholpen. Dus de A12 is weer open en het verkeer wordt via de A2, A9 en A4 omgeleid. En richting het zuiden hebben we de A27 is het ook wel wat druk. Maar het verkeer wordt wel omgeleid via de borden boven de weg. Debbie van Slechte hoort van Rijkswaterstaat. Dank voor dit moment. We gaan naar het buitenland, naar uh, Rusland en Turkije. Zakelijk gezien zijn dat goede vrienden van elkaar... maar sinds het conflict in Syrië oplaaide is die relatie wel iets ingewikkelder geworden. Geen toeval dus dat de Russische president Poetin vandaag Turkije bezocht. In Turkije, Bram van Meulen, ons correspondent. Ja. Ging het daar over Syrië of over Syrië? Nou, het ging, het ging toch vooral over zaken, Tim. Uh, ja, Rusland is na de Europese Unie Turkije's belangrijkste handelspartners... en dat willen deze twee leiders vooral zo houden... ondanks die enorme tegenstelling... Die de twee leiders hebben over de aanpak van Syrië. Want je weet het, Rusland steunt Assad door dik en dun al decennia lang, en Turkije steunt het Syrisch verzet. Maar nou, wie net naar de persconferentie van het week keek... Eh, ja, hoorde heel goed dat ze niet willen dat Syrië daar in spelbreker gaat worden. Poetin zei letterlijk, we willen eigenlijk hetzelfde met Syrië... maar we hebben verschillende manieren om er te komen, samenwerken dus. Hmm, in die persconferentie ongetwijfeld de, de Patriots ter sprake ja. gekomen. Dat uh, raket-luchtafweersysteem, uh, Nederlandse Patriots... onderweg naar Turkije in het kader van een NAVO-verzoek van, van Istanbul... zodat ze zich kunnen beschermen tegen een aanval van Syrië. Toch een onderwerp. Ja waar Poetin ongetwijfeld het over gezegd heeft. Ja, en daar hebben de, de Russen in de, de afgelopen week... hun bezorgdheid ook al over laten horen. Poetin waarschuwde vandaag voor roekeloos gebruik van die patriots. Want, zei hij, als je een geweer aan de muur hangt... dan ga je hem ook gebruiken. Uh, Nederland en Duitsland leveren inderdaad die patriots. Dat is althans de bedoeling. En eigenlijk weten ze hier in Turkije ook niet precies waar die patriots nou voor nodig zijn. Want je hebt er niks aan tegen de mortieren of de artillerie die af en toe aan de Turkse kant van de grens terecht komt. Het is eigenlijk alleen maar een afschrikking van de hele NAVO mocht Assad ooit overwegen chemische wapens in te zetten tegen Turkije. Nou, de geruchten daarover namen dit weekend wel toe. Met name de Amerikanen zijn er zeer bezorgd over. Maar Poetin verzekert er net... ik kan me niet voorstellen dat Syrië Turkije ooit zou aanvallen... maar garanties heb ik natuurlijk niet. Nee, dan heb je het net over mortieren die af en toe op Turks grondgebied komen. Hoe is die ja. situatie op dit moment in dat grensgebied? Ja, ik denk dat uh, die diplomatieke woorden van uh, vandaag in Istanbul... echt haak staan op het geweld aan de Turk-Syrische grens. Vandaag uh, er is er uh, opnieuw zeer zwaar gebombardeerd in het grensdorp uh, Rasul Ain. Ik ben daar zelf... Uh, nog twee weken geleden vlakbij geweest. Die bombardementen die, uh, zijn zo dicht bij de Turkse grens... dat de granaatscherven letterlijk de grens overvliegen. Uh, opnieuw honderden vluchtelingen daar die onder dat grenshek doorkruipen. Opnieuw grote paniek daar vlak over de grens. Maar ja, als je deze twee leiders vandaag bezig zag... wijst er eigenlijk niets op dat dit spoedig zal gaan veranderen. Man Vermeulen, dank voor jouw bericht vanuit Turkije. Radio 1, het NOS-journaal. De grensrechter uit Almere die gistermiddag zwaar werd mishandeld... is klinisch doodverklaard. Vanmiddag had de politie gemeld dat de man was overleden. Maar de voorzitter van voetbalclub Buitenboys spreekt dat tegen. Bij klinisch dood zijn er geen waarneembare tekenen van leven meer. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine verwachten hun eerste kind. Dat heeft een woordvoerder van de koninklijke familie bekendgemaakt. Kate is opgenomen in het ziekenhuis vanwege zwangerschapsmisselijkheid. Verwacht wordt dat ze daar een paar dagen blijft. Wanneer het kind wordt verwacht is nog niet bekend. Woningcoöperatie Aymere uit Amsterdam is onder verscherpt toezicht geplaatst. Aymere is na Vestia de grootste coöperatie van Nederland... met ruim 77.000 woningen. Minister Blok vindt het toezicht nodig vanwege het hoge bedrag aan leningen... dat Aymere heeft uitstaan. Ook omdat de waarde van het onderpand door de huizencrisis enorm is gedaald. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vooruit het westen stroopt wat zachtere lucht binnen... en daardoor zal de sneeuw, mocht die er nog liggen, grotendeels smelten. In het noordoosten, het uiterste noordoosten is het 1 graad boven 0. In Vlissingen is het al een graad of 9. En met de zachte lucht trekken ook regenbuien het land binnen vanuit het zuidwesten. Vannacht klaart het op. De temperatuur blijft overal boven 0. Het wordt 3 tot 5 graden langs de noordoostgrens. Daar zou het nog 2 of 1 graad boven 0 kunnen zijn... met nog een kleine kans op een lokale gladheid. Verder waait het vannacht stevig, windkracht 3A4 in het binnenland, AC windkracht 5A6 uit west tot zuidwest. En morgen trekt vanuit het noorden een neerslaggebied over het land. En dat begint ochtends in Noord-Nederland, trekt in de loop van de dag naar het zuiden en tegen het eind van de middag ligt het gebied boven de zuidelijke provincies. De temperatuur komt morgen uit op 7 graden AC tot 4 in het oosten en zuidoosten. De wind waait morgen uit west tot zuidwest, is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. Na het passeren van het neerslaggebied draait de wind naar het noorden en zwakt dan wat af. En na morgen is het weer wat kouder met winterse buien. S'nachts vriest het enkele graden en is er een grote kans op gladheid. Vrijdagochtend is er in de oostelijke helft van het land kans op een flinke verre sneeuw. En verder blijft het winters weer. En dit is de ANWW-verkeersinformatie met 35 files... bij elkaar opgeteld 120 kilometer. Bij bijzonderheden op de A9 richting Alkmaar. Daar staat dus zitten de knooppunt in holland in 8 kilometer na een ongeluk. Bij Batoevendorp is de rechte reis ook dicht. Op de A15-Europoort richting Rotterdam... daar is een ongeluk gebeurd bij de Bottertunnel. Daar is de rechte reis ook dicht. Verderop staat 7 kilometer voor knooppunt van Plein. Op de A20-Gouda richting Hoek van Holland. Daar is op de Verbindingsweg bij Kloppen Ter Bergseplein naar de A16. Een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Daar is de rechterreis ook dicht. Er staat 4 kilometer file. En verder is de Kloppen de Bergseplein richting Hoek van Holland helemaal afgesloten door een ongeluk vanochtend vroeg. En de afsluiting duurt tot een uurtje op zeven vanavond. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders... buurman van Italiaanse boeren. En ik lees 360 magazine.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 Nevit houdt Nederland warm. Het is vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Europa is fel gereageerd op plannen van Israël... om nog eens 3000 woningen te bouwen op de westelijke Jordaan-oever. Nederland, Spanje, Denemarken, Zweden en Frankrijk... hebben laten weten de plannen sterk af te keuren. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Want ook Duitsland veroordeelt het Israëlische plan. Met welke argumenten? De woordvoerder van bondskanselier Merkel zei vanmiddag dat de Duitse regering... uiterst bezorgd is over die plannen voor de nieuwe nederzetting... omdat Israël daarmee het vertrouwen ondergraaft dat er nog onderhandeld kan worden. En bovendien, zegt de Duitse regering, wordt door die nieuwe nederzetting... de ruimte voor een eigen Palestijnse staat, die, en dat wil Duitsland ook dat die er komt... maar die ruimte voor een eigen Palestijnse staat wordt daardoor steeds kleiner. Ja, de Israëlse premier Netanyahu zou naar Duitsland komen. Na de harde woorden van de Duitsers, gaat dat nog wel door? Ja, die gaat gewoon door dat bezoek. als jou neemt ook de helft van zijn kabinet mee... om samen te vergaderen met de Duitse regering. Dat doen ze uh, af en toe samen met die twee regeringen. Uh, dus dat werd vandaag nog een keertje opnieuw bevestigd... dat Duitsland dat wel wil. Uh, Duitsland wil natuurlijk ook gewoon goed contact houden met Israël. Men heeft een extra hechte band. Merkel die zegt regelmatig... de veiligheid, het voortbestaan van de staat Israël... zijn in feite de kernpunten van ons buitenlandse beleid. Uh, dat heeft natuurlijk alles met de holocaust te maken. Duitsland zal Israël nooit meer in de steek laten. Maar juist als vrienden onder elkaar moet je dan ook kritiek kunnen uiten. En dat gebeurt vandaag heel duidelijk. Groot-Brittannië ging een stap verder, riep de Israëlische ambassadeur op het matje, correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waar uh, deze ja, diplomatiek wat zwaardere actie van Groot-Brittannië? Ja, en ook niet iets wat we snel van de Britten verwachten. Je zou eerder denken dat Frankrijk iets zo zou doen, want normaal neigen de Britten toch wel vaak meer naar het Amerikaanse standpunt, dus veel sneller verdedigend ten opzichte van Israël wel is het zo dat ze altijd heel erg kritisch zijn geweest... over die nederzettingen en over de uitbreiding van de nederzettingen. En de Britse regering zegt ook vandaag in de verklaring... zij zijn bang dat deze nieuwe uitbreiding... echt de leefbaarheid van een twee staten idee, hè, Palestina naast Israël, dat dat dan nog wel houdbaar zou zijn. En zij roepen de Israëlische regering ook op... om deze beslissing eh, terug te draaien. Want dat is wat ze vervolgens dan aan de Israëlische ambassadeur laten weten. Draai je terug? We hebben niet ontzettend veel details gekregen wat er precies besproken is. Natuurlijk heeft de Britse regering tegen de Israëlische ambassadeur gezegd dat ze daar niet mee blij zijn. Wat wel interessant is en dat is één zinnetje wordt er over gezegd in de verklaring eh, dat ze dus mogelijk beslissingen overwegen eh, tegen Israël na overleg met de Israëlische regering en onze internationale partners. En dat impliceert dus eigenlijk dat ze een beetje met maatregelen kunnen dreigen. Nou, wat zouden die maatregelen kunnen? Zijn. Nou, de Britten zijn een van de grootste wapenleveranciers voor de Israëlische regering. Daar zou dus iets kunnen gebeuren. Maar nogmaals, de Britse regering zegt uh, dat ze eerst pas stappen gaan ondernemen... na overleg met de partners. Maar het signaal natuurlijk is duidelijk. Wij zijn niet blij met deze uitbreiding van de nederzettingen. Gaan we met al deze informatie, deze Europese kennis naar Israël... naar correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, hoe is bij jou gereageerd op deze Europese kritieken? Nou, in eerste instantie met grote stilte. Uh, premier Netanyahu heeft urenlang niet gereageerd... en heeft uh, eigenlijk nog steeds niet gereageerd. Alleen bij monden van een hoge, enkele hoge ambtenaren... is dan naar buiten gekomen dat Israël niet van plan is terug te komen... op, op deze voornemens, met name op het voornemen uh, om die uh, nederzettingen uit te breiden... om ook een nieuw nederzettingenblok, om daarvoor plannen te maken... Um, dus het lijkt er niet op dat Netanyahu zich daar iets van aan wil trekken. Maar goed, je weet niet wat er achter de schermen natuurlijk gebeurt. Hoe geldt dat voor de Palestijnen? Hebben die nu het idee dat de houding van Europa structureel is veranderd in het voordeel van de Palestijnen? Ik kan me niet voorstellen dat ze zo snel uh, denken, dat, dat de dingen zo snel veranderen. Maar natuurlijk voelen ze zich uh, gesteund uh, door deze kritiek... Ze hopen ook, ik begrijp dat, dat ze hopen dat uh, Frankrijk en Engeland en Groot-Brittannië ook inderdaad de ambassadeur terugroepen. Maar dat is maar zeer de vraag of dat uh, gebeurt. Um, ze hebben natuurlijk afgelopen week gezien dat ze meer steun krijgen van de Europese landen dan in het verleden. Dus ik denk dat ze zeker groter vertrouwen hebben in, in wat Europa voor hen kan betekenen. Maar ik denk dat het voor hen ook een kwestie is van eerst zien en dan echt geloven. Monique van Hoogstraat in Israël over de Europese kritiek op de plannen van Israël om nog eens 3000 woningen te bouwen op de westelijke Jordanoever. Dan komen wij weer uh, terug bij Syrië. We hadden het er even voor half zes al over met Bram Vermeulen. De vraag of Syrië chemische wapens heeft en zo ja, wat ze daarmee uh, kunnen doen. Bijvoorbeeld de vraag: zullen ze die inzetten tegen de eigen bevolking, de regering? Op hoog diplomatiek niveau wordt er eh, nu gesproken over het mogelijk gebruik van die chemische wapens door het regime van Assad. En Lex Runderkamp, onze regio-verslaggever, die sprak in Syrië met een hoge vertegenwoordiger van het vrije Syrische leger. Yusuf al-Hassan behoort tot de meest gezochte mannen in Syrië. Hij is een smokkelaar met een grote reputatie in het verzet. Hij was een van de eersten die wapens in Syrië verzamelde... toen het regime van Assad vorig jaar begon te schieten... op vreedzame demonstranten in zijn gebied, Idlib. Sindsdien smokkelt Youssef alles vanuit Turkije, Syrië, binnen. Alles behalve alcohol en drugs, zegt hij. Maar dus ook wapens. is dat is er zijn geen gewone mensen meer in Syrië, zegt hij. Iedereen is een rebel. Of hij nou een wapen draagt of alleen eten rondbrengt... iedereen neemt deel aan de revolutie. Hij brengt ongevraagd een bijzonder onderwerp ter sprake. Volgens zijn informatie heeft het regime van Assad... tijdens de internet blackout eind vorige week raketten afgeschoten met een chemische substantie. Ik hoor dat het regime chemische lading heeft ingezet in Aleppo. En we zijn nu bang dat ze die tegen het hele vrije Syrische leger gaan gebruiken. Maar wat voor een bewijs heeft hij daarvoor, vragen we hem. met Ja chemische ladingen zijn ingezet. We horen berichten van mensen met vreemde aandoeningen. Een officiële woordvoerder van de Syrische regering ontkent vandaag dat er chemische wapens zijn gebruikt. Syrië heeft meerdere malen benadrukt dat het deze wapens niet zal gebruiken tegen hun eigen bevolking, zegt de woordvoerder. Het persbureau AP meldde vanmiddag dat een hoge medewerker... van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, heeft gezegd... dat de Amerikanen ervan uitgaan dat de regering van Assad... inderdaad chemische wapencomponenten aan het verplaatsen is... in het eigen land, in Syrië. De Amerikanen hebben nog geen concreet gebruik van chemische bestanddelen gezien. En dus is het wachten op bewijzen. En zolang die er niet zijn, is dit een gevecht van de propagandamachines. Straks spreken we met directeur Bos van de Atletiek Unie... over de aanhouding van Olympisch atleet Mariano. Hij is aangehouden op Curaçao met drugs in zijn bagage. We gaan eerst eens dus even kijken hoe het op de weg is. John Sohoka bij de AMWB. 160 kilometer file. Een paar bijzonderheden op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Een vrachtwagen stilgevallen bij de Arvid Forst. Die blokkeert daar de rechte rijstok en er staat inmiddels 3 kilometer file. Langerste file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat door een ongeluk tussen de knooppunt een Holendrecht en, en Bathoevendorp 8 kilometer. Bij knooppunt Bathoevendorp is de rechte rijstok dicht. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar is je op de verbindingsweg bij knooppunt een naar de A16. Een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Daar is de rechterreis ook dicht. Daar staat een 5 kilometer file. En verder is de weg dicht natuurlijk bij Kroepen richting Hoek van Holland. Door een ongeluk vanochtend vroeg met twee vrachtwagens en een personenauto. De weg blijft dicht tot een uurtje of zeven vanavond volgens Rijkswaterstaat. En op de A15-Europort richting Rotterdam... daar is het misgegaan bij de Botak-tunnel. Daar staat inmiddels een file van 5 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterlijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. me down across the table. Well, drowning Of anything, Sarah Barai, hoorde u. We gaan opnieuw naar Paul Sanders. Die is bij voetbalvereniging Buiten Boys in Almere... waar we het afgelopen uur, Paul, heel veel onduidelijkheid hebben gehoord... over het lot van de grensrechter die gisteren werd mishandeld. Maar jij hebt nieuws nu. Ja, we spraken net uh, nog even met de voorzitter van, uh, van deze club, uh, meneer Oost. Uh, ja, u heeft inmiddels een heel droevig bericht gekregen. Ja, wij hebben net om, uh, te horen gekregen dat om half zes onze grensrechter, uh, de vader van uh, een van die jongens, uh, is overleden. Ja. Had u het verwacht? Dat klinkt, raar. dat klinkt raar om het zo te vragen. Maar, ja, ja, maar Had u het verwacht? Het was op zich wel vrij duidelijk dat het echt heel slecht was. En uh, ja, daar blijf je altijd hoop houden. Maar uh, heel uh, seks gezien was het uh, heel slecht. Ja. Dit komt hard aan bij de club, maar ook in de bestuurskamer. Ja, heel hard. Uh, we zijn hier de hele dag al bij elkaar. En... Uh, ja, dit kan gewoon niet, weet je. Dit is, dit is niet met een pen te beschrijven. Het is ongelooflijk. Ja. Ja. Wat gaat er nu gebeuren vanavond bijvoorbeeld? Uh, straks komen de B1, B2 en B3 hier naartoe. Uh, we hebben onder begeleiding van de politieagent die hier lid is... gaan we die jongens uh, kijken of ze hulp nodig hebben, begeleiden. Uh, kijken we hoe ze daarop reageren. Ik weet ook niet hoeveel er komen. En dat is natuurlijk een hele moeilijke leeftijd, hè? 15, 16, hoe ga je daarmee om? Maar we gaan kijken hoe we dat... Uh, uh, die jongens kunnen helpen daarin. Ja. Ik neem aan dat de zoon van de grensrechter daar niet bij zal zijn. Nee, die is uh, nog geen nieuwe gein op dit moment. Ja, ja. ja op dit moment uh, gaat er natuurlijk van alles door u heen. Uh, komend weekend moet er ook weer gevoetbald worden. Ik denk niet dat dat doorgaat. Schat ik zo in. Ja, ik weet niet. Dat gaan we straks verspreken. Het is de, ik bedoel, uh, we zijn een voetbalclub. En uh, deze meneer was ook een, een voetbaldier in hart en Nieren. Een clubman. Uh, ja, Een echte clubman. Dus ja, misschien uh, gaan we wel beslissen van: weet je, uh, hij, uh, hij was hier elk weekend. En drie keer in de week als ze zomers trainen. En, uh, ja, misschien gaan we wel uh, gewoon voetballen. En dan uh, de, de nagedachte, nagedachte van hem. Een zwarte dag voor een uh, clip. Een <laughs> hele zwarte dag. Vergeten. Ja, dankjewel. Vanuit Almere, Paul Sanders. De grensrechter is 41 jaar geworden. Atleet Brian Mariano die is op de luchthaven van Curaçao aangehouden... met 720 gram cocaïne in zijn koffer. De douane zegt dat speurhonden daarop aansloegen. Zo is het uh, gevonden. Afgelopen zomer werd hij Europees kampioen... met de Nederlandse ploeg En hij werd zesde op de Olympische Spelen. John Bos is directeur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanochtend was u ook uh, op Radio 1 in het Radio 1 Journaal. Toen zei u dat u vanmiddag met zijn manager zou spreken. Wat heeft u van zijn manager te horen gekregen? Nou, dat klopt. We hebben met zijn manager uiteraard uh, de situatie besproken. Uh, een vervelende situatie. En uh, wij hebben natuurlijk ook uh, gevraagd aan hen... wat, uh, wat uh, de lezing is van Brian en van zijn manager over de gebeurtenissen. En uh, ja, dat blijkt uh, uit dat uh, hij een aantal uren voor zijn vertrek... Uh, zijn uh, onafgesloten koffer heeft ingecheckt. En dat hij inderdaad uh, twee uur voor het vertrek zich gemeld heeft op het vliegveld. Daar werd hij aangehouden vanwege een verdacht pakketje. En dat pakketje dat is uh, gevonden in een uh, met een rits afgesloten binnenvak van zijn koffer. Al dus Brian en zijn manager. Ja, want er werd eerst gezegd dat er een dubbele bodem in de koffer was. Toen vanmiddag was het ja. verhaal dat het de Olympische koffer was. Ja. Wat, ja, volgens mij wat... zou dat dezelfde zijn, oranje en olympisch. Maar in ieder geval, in tegenstelling tot die berichten, blijkt daar dus helemaal geen sprake van. Het is en niet die oranje koffer, en er blijkt geen sprake van een dubbele bodem. Maar een rit, dan... een vakje met een rit, en daar zat het in. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, heeft hij dat er zelf in gedaan of niet? Wat, wat is zijn ja. lezing daarover? En volgens Brian niet. Niet? Nee. Nee, want hoe lang heeft zijn uh, koffer dan ja, min of meer open onbeheerd op Schiphol gestaan? Nee, hij is niet op Schiphol, hè. hij heeft op oh, Sorry, ja, kun je zo. En daar heeft hij, daar heeft hij hem uh, uh, ingecheckt. Yeah. Uh, uh, ja. Vanaf dat moment is hij gewoon weer teruggegaan naar huis. Uh, dat, is, uh, dat is wel gebruikelijk, uh, daar. Dat gebeurt vaker om voor je vertrek al in te checken. En daar zaten dan en... een, een aantal uren tussen? Ja, daar zaten uh, ongeveer een uur of twee tussen. Ja. En nu? Uh, en nu, uh, nou, hij is na gesprekken met de douane en de politie, heeft hij zijn paspoort en zijn telefoon uh, teruggekregen en was hij vrij om, om te vertrekken. En, en krijgt dit dan nog een vervolg of geloven ze hem dat het niet van hem is, maar dat iemand anders het erin gedaan zou hebben? Nou, we hebben nog geen contact kunnen krijgen met de autoriteiten van Curaçao of anders sinds daar zeg maar officiële lezingen van gekregen. Dus dat is natuurlijk wat wij uh, ook wel graag willen weten, van hey, komt hier nog een vervolg op en zo ja, wat? Maar ons belangrijk was inderdaad om niet alleen op persberichten af te gaan... maar eerst ook gewoon te kijken wat de feitelijke situatie is. Nou, dit is in ieder geval de lezing van, uh, van Brian en zijn management. En uh, nou, we gaan nog proberen dat te ver van maken, zeg maar, met de lezing van, uh, van de autoriteiten. Uh, nou, daar ja, wachten we even op. Wat is het wel de gang van zaken dat wanneer er cocaïne in je koffer is aangetroffen... dat je vervolgens uh, na een verklaring toch gewoon je reis mag vervolgen? U stelt de vraag, misschien kunt u ook het antwoord geven, ik weet het niet. Nou, we hebben uh, contact gehad met de mensen daar? Nee, nee, nee, nee, we hebben geen contact gehad met de autoriteiten. We hebben alleen contact gehad met Brian en zijn management. En van hem deze le lezing van Op de Zakera gekregen. Ja, want als je mag reizen, mag je dan ook meedoen aan wedstrijden of toernooien? Wat de atletiek Unie betreft? Nou, kijk, uh, nogmaals, dat, zo heb ik het vanochtend ook aangegeven. Wij willen eerst weten wat de feiten zijn. Uh, die hebben we op dit moment via uh, Brian in zijn uh, uh, manager gekregen. En dat is waar wij het, zeg maar, uh, naast de feiten die we willen krijgen van de autoriteiten van Curaçao dan gaan we eerst wel eens even verder kijken. Maar ja. daar is het nu eigenlijk wel even te vroeg voor om daar een uitspraak over te doen. Begrijp ik. Wanneer verwacht u die feiten van de autoriteit in Curaçao? Heeft u daar iets, uh, een van? Nee, geen, geen idee. Van? We hebben daar nu nog geen contact mee. Dus pas zodra we dat krijgen, en, en, en dan is het misschien nog wel de vraag of we die krijgen, um, maar pas dan kunnen wij natuurlijk een, een, een, een klein beetje een inventarisatie maken hoe de, hoe de zaken feitelijk uh, staan. Oké, okay. want, want waar is hij nu? Um, op ik dit weet moment? Ik niet dat hij uit, uit Curaçao is vertrokken. Naar Nederland of naar een ander land? Nee, dat weet ik niet. Oké, okay, goed. Dan gaan wij ook <laughs> verder spugen naar hem. John Bos, okay. dank, directeur van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie. Unie. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. De avondkranten schrijven over het gehannes met het asbestschip Otapan. Begin deze week werd het van Amsterdam naar Turkije gestuurd om te worden gesloopt. Later bleek dat er veel meer asbest in het schip zat dan Nederland meldde. Vandaag verscheen een rapport over de Ota Pan dat meldt onder meer NRC Handelsblad. Het ontbrak ambtenaren destijds aan professionaliteit en integriteit, staat er. En het verontrustende is, het Rijk kan opnieuw zulke fouten maken. Bij de sloop van 600 Nederlandse treinstellen dit jaar bijvoorbeeld... voerde het Rijk volgens de opstellers van het rapport onvoldoende regie. Zwarte Piet, dit is nog eens nieuws. Zwarte Piet is uit de tijd. De Amsterdamse wethouder André van Es neemt in het parool geen blad voor de mond. Sinterklaasfeest is ooit begonnen zonder Zwarte Piet... en het wordt tijd om ermee door te gaan zonder Zwarte Piet. Volgens een deskundige van het Meertens Instituut is Piet in essentie een racistisch fenomeen. André van Es vindt dat ook. Als het aan haar ligt... dan maakt de zwarte schmink op het gezicht van Piet plaats voor een enkele roetveeg. Het is de eerste maandag van de maand. Dus om 12 uur klonk vanmiddag overal het luchtalarm. Hoewel overal volgens Omroep West waren de sirenes in Den Haag en in Rijswijk zeven minuten te laat. Een technische storing volgens de veiligheidsregio Haaglanden. In Amsterdam ging de sirene welkeurig op tijd. Geluidskunstenaar professor Roussolo die stond al klaar. Hij maakte er een feestelijke lawaaivoorstelling van midden op straat. <middels> Wij vieren het geluid van de stad, van het verkeer, van de moderne beschaving, van de technologie, de trams, de auto's. Ja, het is eigenlijk een feest. Eén keer in de maand. Rupert Murdoch begon twee jaar geleden een krant die alleen op de iPad verschijnt, The Daily, en nu trekt Murdoch de stekker eruit. Op 15 december verschijnt de laatste editie. Bij Murdochs mediabedrijf News Corp werkten 120 mensen aan de Daily. Volgens News Corp is het niet gelukt om voldoende mensen ervan te overtuigen dat de Daily een succes kon worden. Te weinig abonnees. We hoorden eerder dit uur dat Rob Saubergen... over het Twitter-account van de paus had bericht. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat hij zijn eerste tweet... verstuurt op 12 december. Dat is volgende week woensdag. Op Twitter regent het reacties. Zo twittert Sint-Nicolaas dat hij met zijn pieten al lang twittert, maar dat de paus weer alle publiciteit krijgt zonder één tweet verstuurd te hebben. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het grappig dat de paus alleen zichzelf volgt, in zeven talen. Hè? Ja. De paus heeft nu al bijna 140.000 volgers. Dat loopt rap op. Kate en William op Twitter zijn natuurlijk ook trending topics, zoals het heet. De belangrijkste nieuws waar mensen over Twitter is. Ze verwachten hun eerste kind, heeft de paleis bekendgemaakt. Veel tweets zijn geschreven in hoofdletters. Ook wordt gemeld dat er gegokt kan worden op geslacht en op de naam van het kind. AT5 meldt dat het leven van advocaten dynastie Moscovits wordt verfilmd. Volgend jaar dan wordt de vierdelige dramaserie opgenomen. In 2014 komt hij op tv. Het is nog niet bekend op welke zender dat gebeurt. Volgens producent Dutch Mountain Movies wordt de serie over Moscoviets een faction-verhaal. Een mengvorm tussen gefundeerde feiten en speculatieve toevoegingen... die niet op gespannen voet hoeven te staan met de werkelijkheid. Binnen drie weken, op 21 december namelijk, vergaat de wereld volgens de Maya-kalender... Russische parlementsleden ergeren zich groen en geel aan de nonsens... die daarover via de media wordt verspreid. Ze vinden dat zelf nonsens. Dat meldt persbureau Ria Novosti. De parlementsleden hebben de leiding van grote tv-stations opgeroepen... geen onzin over de 21e december uit te zenden. De media-hype kan slecht zijn voor zwakkeren. Ze kunnen het slachtoffer worden van zieners, zwendelaars, pseudotovenaars en kooplieden met gladde praatjes. 21 december. Volgens mij hebben we nog niks in mijn agenda. staan jij wel? Uh, nou, werken volgens mij hier, ja, denk ik. De laatste dag van Lucella en mij. 21 december. Europees Voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Prachtig zeg! wat een goal van Benzema. Real Madrid, Ajax. de bal met de tweede paal. Moisland, daar gaat ie erin. Ja. Zit erin. 2-1. En Borussia Dortmund, Manchester City. Is het dus 1-1. En, en langs de lijn, morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 Een Zweedse filmmaker filmt op een bananenplantage van fruitgigant Dole het gebruik van verboden pesticiden. De multinational reageert met een ongekend intimiderende wereldwijde mediacampagne. U ziet het bij Tegenlicht in de Bananenmafia. Vanavond rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Economische groei. Komt die uit China? Of de VS? En kan Nederland aanhaken? Robeco Live speelt in op vragen die er nu leven...